Goedemorgen, hey, ik ben Dioke Teertscha. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Breda is vannacht een man opgepakt die agenten zou hebben beschoten. De man zat achter het stuur met een ballonnetje in zijn mond. Hij had dus misschien lachgas gebruikt. Toen de politie dat wilde controleren, ging hij er vandoor. Tijdens die vlucht zou hij hebben geschoten. De politie zette een hele woonwijk af en gebruikte honden... een arrestatieteam en een helikopter om hem te vinden. Met succes, de man zat verstopt bij een flat. Hij zit nu vast en wordt verhoord. De Rabobank gaat de helft van zijn kantoren sluiten... De bank heeft het al een tijdje lastig door de lage rente. Daar kwam corona nog eens bij. Dus gaat het hard bij de Rabo, ziet verslaggever Nick Wouters. Er waren er een paar jaar geleden nog meer dan 500 Rabobank filialen. En dat gaat naar 100 uh, of 150. Ergens Daartussenin moet het dan uitkomen. Dat weten ze nog niet precies. En dat, ja, dat is dus een trend die maar door blijft gaan. Ik ben benieuwd waar, uh, waar het uiteindelijk stopt. Hoeveel filialen hier uiteindelijk van overblijven. Hoeveel banen er bij de bank verdwijnen is nog niet duidelijk. Een recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao gisteren. Het waren er 51 en dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus. Zeven mensen liggen met corona in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Op Curaçao geldt een avondklok en zijn feestjes en optredens verboden. Er is nieuws over Amerikaanse realityprogramma's. programma's. lockdown to lockdown love. And all Watching een unscripted romantische comedy. You're watching hot young singles fall in love. Het is letterlijk een summer om die persoon te vinden. En ze zijn in the meest romantische plek op de earth. Programma's als Big Brother, Love Island en Survivor worden diverser, heeft de zender CBS gezegd. Dat wil zeggen dat volgend jaar tenminste de helft van de deelnemers gekleurd is. Die aanpassing gaan we ook hier zien. Love Island USA, bijvoorbeeld, staat op Videoland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel like Stap me nou En dat gaan we zeker niet doen. We gaan nog een heel uur door. Hé, hey, hartstikke leuk dat je luistert. Dit is het tweede uur van ZFM Live. De En in dit uur gaan we bellen onder andere met Jaap Koper... om te horen wat er vanavond allemaal in Alternative WM zit. En uh, ik zal nog wat verhalen vertellen over wat we van plan zijn met het programma. En uh, nou, aarzel vooral niet om te bellen of een berichtje te sturen en... Uh, mee te doen aan het programma, dus je kunt bellen naar de studio 023 573 0393 dat is 023 573 0393 en een berichtje kun je sturen naar Live underscore dromenzee volgende is Camila Cabello Havana Range that thing. If it goes a Million, that's me. me. I was getting moolah, baby. Cause I know, we're not met Havana. En uh, nou, ik had het al beloofd... ik zou een beetje vertellen... over mijn, uh, over mijn, eigen, mijn eigen... droom. En, dat is, en die droom die gaat er eigenlijk... over hoe ik, uh, hoe ik hier terecht ben gekomen... achter deze microfoon. En uh, nou, om een tipje... van de sluier uh, uh, op te lichten... het had hiermee te maken. Kijken of je dit nog herkent. Weet je dat nog? Dat was, uh, nou ja, ik ben uh, eindjaar 70 geboren, dus dat betekent dat je ongeveer in, de, in, de, in deze tijd uh, ja, uh, veel tv kijkt. Want dit was namelijk de tune van Beverly Hills 90210. De avonturen van Brenda, Dylan, de uh, wat is het? David, Kelly, Donna... Andrea, zorgwekkend hoeveel van die naam je nog kent. Maar goed, um, een van die, uh, een van die uh, Brian Austin Green, die speelde David Silver... en die was, uh, die was de DJ op school. Nou, op zich niet echt een hele gaaf baan, maar het leek me toch altijd wel heel leuk. En ik zat in die tijd zat ik op school in aan uh, in Zee en uh, daar hadden we dat ook. We hadden, we hadden eigenlijk een eigen radiootje die we elke, elke pauze mochten we, dat, uh, mochten we dat maken. Dat deed ik samen met een vriend van mij, met Bram... En uh, dat betekende ook dat we heel vaak uh, naar de, naar de CD-winkel gingen en weer nieuwe plaatjes gingen halen. En uh, om, om elke week, of elke kleine en elke grote pauze, dan, uh, dan lekker muziekjes te draaien. En uh, nou ja, uh, zo, zo bleef dat eigenlijk altijd maar doorgaan. En daarvoor, zeg maar, toen ik nog kleiner was, had ik echt alle clichés en waar op, op, op, op zolder met, met twee pick-ups. En dan uh, plaatjes aankondigen en, en radio spelen. En uh, ja, ik had uh, opeens wat tijd. En uh, toen heb ik de stoute Tuna aangetrokken... en uh, ben ik hier naar de studio van, uh, van ZFM gegaan... en gevraagd of, ik, uh, of er misschien een plekje was. En, um, en dat was er. Ik werd met uh, heel warm ontvangen, superleuk... en, en uh, de afgelopen paar weken heel erg begeleid met hoe, uh, hoe al die knoppen werken... hoe zo'n uh, zo mengpaneel werkt en uh, hoe dat allemaal gaat. Dus dat is, uh, dat is heel gaaf. En, en ja, het, het toont voor mij maar weer aan... van uh, soms moet je gewoon een beetje, moet je gewoon een beetje durven. Uh, en gewoon maar dingen proberen, want... Uh, ja, nu sta ik hier wel en uh, mag ik elke donderdag uh, dromenzee maken. En ik hoop uh, ja, dat, dat dit is misschien een klein voorbeeld is, maar uh, we hadden vorige week hadden we, hadden we Debbie de Groot hier... Die, die ook haar leven helemaal had omgegooid en iets heel anders is gaan doen. En ik hoop dat we dat soort verhalen uh, ja, vaker gaan vinden en, uh, en hier in dit programma kunnen, kunnen gaan verdelen. Uh, zodat het jou misschien ook alweer uh, inspireert. En uh, nou, laten we de woorden van uh, Ryan Shore uh, gebruiken. It only gets better. Some people just don't realize it, you know, when it's, it's real, it don't go bad, it just, it just gets better. Die voel met mooie verhalen. Ah, daar zijn we weer. Hey, uh, wat viel me nou even een beetje op uh, in het nieuws, naast, uh, naast alle dingen natuurlijk die, uh, die we lezen over voetbal en over nieuwe zorgpremies die omhoog gaan en dat soort dingen? Nou, wat viel me nou op? Wat is nou even leuk nieuws om te noemen? Uh, dat uh, gaat over Jopenbier. Je kent het allemaal misschien wel, de, de Jopenkerk in, uh, in, in Haarlem naast de bioscoop. En uh, nou, die hebben heerlijke biertjes. Maar uh, wat je misschien niet wist... is dat ze ook een 0.0 uh, een, uh, een zeg maar, maken. Een non-alcoholisch bier. En hij heet de uh, Jopen Non-IPA. En um, die is bekroond. In het European Beer Star Competition... heeft hij heeft goud gewonnen. En is die uh, uitgeroepen tot het lekkerste... non-alcoholische biertje van Europa. Dus dat is een uh, mooie opsteker... voor de Haremse brouwerij. Um, even kijken. Ja... Dat was even wat ik daarover wilde over zeggen. Het volgende nummer is uh, Rosie Murphy. me I don't belong to you. You don't belong to me. So don't hold on to time Uh, na het volgende nummer gaan we even bellen met, uh, met Jaap Koper. Om uh, te horen wat hij uh, vanavond allemaal in zijn programma heeft zitten. En wat hij uh, voor juwelen die weer heeft gevonden in, uh, in de Nederlandse popmuziek. Het blijft, uh, blijft mooi. En ik, uh, ik heb uh, gisteren even bij hem, uh, bij hem mogen aanschuiven in zijn, uh, in zijn programma in de ochtend. En uh, toen vertelde hij ook waar hij allemaal uh, ja, zijn muziek vandaan krijgt. En het is fantastisch om te horen dat uh, zoveel mensen hem weten te vinden. Een jonge band die, die, die dingen aan het proberen zijn. En die, die allemaal nog uh, de kracht van de, van de radio herkennen. En uh, weten dat, we, dat we, als je ergens begint en gedraaid wordt... dan uh, dat is dat de eerste stap om uh, beroemd te worden. Dus uh, we gaan hem zo bellen na het volgende nummer van Tenieter Tikrim.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 Goeie it off. En het is half twaalf. En dat betekent dat sommige dingen moet je gewoon niet veranderen. Want ik ben heel blij dat ik uh, hem uh, ook mag bellen in mijn show. Want als het goed is, hebben we aan de lijn Jaap. Goedemorgen Jaap. Ja, ja goedemorgen Jan Willem. Ongelooflijk, het lukt. Met knopjes en alles. Ja, nee, uh, oefening baardkust. <laughs> ja, dat kun je zeggen. Goedemorgen, <laughs> hoe gaat het? Uh, lukt het een beetje allemaal, of niet? Ja, ik? ja nou, ik, ik heb het heel erg naar me zien. Hopelijk de mensen thuis ook. <laughs> Nou ja, goed, als jij je eigen feestje viert, dan uh, denk ik dat dat dan wel overkomt. Uh. Ja, ja nou, ik hoop het, ik hoop het. En hoe gaat het met jou? Nou ja, ik, uh, ik uh, was bezig met een uh, voorbereiding uh, te treffen voor vanavond. Dus Uiteraard. Dat, uh, dat heb ik... En dat heb ik nu gedaan. En uh, ik ga even, er, even dat lijstje erbij pakken. Dat had ik eigenlijk al uh, klaarstaan. Maar dan nou, moet ik weer eventjes. Uh, happatee, moet ik hier want toe? er zijn natuurlijk mogelijk mensen die voor de allereerste keer luisteren. Want uh, elke donderdag tussen 8 en 10. Nou ja, het, kan, het kan altijd natuurlijk. Precies. Maar uh, ik, ik, ik, ik ga... Nou, 8 en 10 ja, vanavond. Ja. Ja, vindt, ja, allemaal goed. ja, ik zat even met uh, mijn <laughs> tijdschermen van gisteren. Zomertijd. Maar het is ochtends tussen <laughs> ja. 10 en 12. Dus dat is heel goed. Um, even over vanavond. Want vanavond hebben we ook weer wat, uh, wat te melden. Er zitten maar liefst vier telefoongesprekken in. Nou is het uh, bij één telefoongesprek is dat wel heel... Snel, want uh, dat, uh, dat is een uh, setje, dus, dus dat, dat, dat gaat wel vrij vlot. Maar in het eerste uur heb ik uh, echt twee losse telefoongesprekken. Dat is één met een dame uh, uit Italië die hier in Zandvoort, of nee, niet in Zandvoort woont, maar in, uh, in Nederland, in Amsterdam. Uh, zij heet Marta Arpini. En uh, ja, zij maakt een beetje wat, wat, uh, wat dreampop-achtig nummerwerk. Uh, een beetje jazz. Daar moet ik het eigenlijk mee vergelijken. Jazz en dan een beetje in de, met, een, met, een uit, uh, met een uithaal uh, richting de dreampop. Zo moet je het zien. Nummer heb ik vorige week gedraaid. Waterbomb. Uh, zal ook in het Engels uh, worden gevoerd, dat uh, gesprek. Dus dat wordt ook wel een beetje een uitdaging. En, uh, meestal moet dat wel lukken. Uh, die zit in het instuur. En een wat ja, een bekende dame die wij ooit nog eens een keer over de vloer hebben gehad. Maar ik denk dat dat ook alweer een jaar of drie, vier terug is. Uh, dat is Suzanne Sanders. Uh, die heeft ook een nieuwe single uh, geschreven uh, en gemaakt. De Piano Man. Ik dacht eerst uh, van het is een koffer van Billy Joel. Maar dat is het dus niet. Het is gewoon echt een eigen nummer wat ze, wat ze gemaakt hebben. En uh, daar gaat ze wat over vertellen in Leuk. het uh, eerste uur. Dus dat in het eerste uur. Uh, daar zit ook uh, nieuw materiaal in. Van Low-Erect Sound System. En dat is ook meteen uh, de Aanzetten naar het gesprek, het telefonisch gesprek in twee uur. Uh, want uh, hij, uh, de man achter de Low Electronic Sound System, schuilt Dylan Zonne van En uh, uh, het, de EP heet Fuse. En daar heeft hij uh, gebruik gemaakt van uh, verschillende uh, mensen, maar ook van zijn ja van zijn vriendin tegenwoordig Lasset. Want het is tegenwoordig een setje geworden. Ja, dat is wel een leuk, uh, leuk verhaal. En Lasset die draaien wij ook veelvuldig uh, in, uh, in de uitzending. En ja, uh, zij uh, woont tegenwoordig in Haarlem. En uh, zij komt morgen met een uh, EP, Birdseye. En er is al het nodige over gezegd. Uh, niet alleen hier bij ons, maar ook uh, elders in het uh, land. Uh, bij een uh, popplatform ergens in, uh, in Gelderland is daar al aandacht aan besteed. En afgelopen week uh, zat zij ook uh, verstopt in het uh, programma Zwaardvis van uh, Willem de Waard bij Radio Capella. Daar zat ze ook in. En uh, vanavond uh, mogen wij uh, haar uh, in de uitzending halen. En dan gaat het ook over, uh, over uh, de EP die zij morgen gaat uitbrengen. Nou, een uh, regelrechte primeur heb ik ook vanavond. Uh, want uh, ja, ik ben er toch in geslaagd. Van Piekeren komt met een nieuwe single. Dat uh, wie Van Piekeren niet kent, die moet maar eens even kijken naar de taalstraat van Frits Spits. En daar even van piekeren in tikken. En dan komt er iets uit. Uh, een, uh, een dialoog tussen Frits Pits, de oude radiomaker... en uh, Jan van Pieker uit Utrecht. Het is een, uh, een romanticus. Hij heeft een echte doorrookte stem. heeft hij uh, En dat hoor je dan ook wel af. En het gaat over... Utrecht. Nou, dat kan haast niet anders. Dus ook uh, deze nieuwe single. En die klinkt totaal anders als de voorgaande singles. Nou, dan een nieuwe single van de Bohems. Uh, die hebben ze ook uh, afgelopen week al uh, laten horen. Uh, ook een nieuwe single van Andrew Lauret. Die heb ik ook uh, vaak wel eens in uh, zowel alternative FM als in de ochtenduren uh, laten horen. Bijna vergeten Elephant. Uh, dat is een uh, indie band uit Rotterdam. Maar uh, die moet toch echt nog weer eens eventjes uh, onder aandacht uh, worden gebracht. Midnight in Manhattan heeft. Dan is er ook nog iets opvallends uit, uh, ongeveer, ja, uit de buurt van Rotterdam. Daar kwam 3 voor 12 Rotterdam mee. Uh, dat is het Nederlandstalig werk van Vrouwkje. Daar heb ik nog no no nooit van gehoord. Maar toen 3 voor 12 Rotterdam daarmee kwam, ben ik daar eens eventjes naar zitten luisteren. Of uh, gaan uh, zitten luisteren. En daar kwam ik toch uh, hele aardige dingen in tegen. Uh, nou ja, dat, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste wapenfeiten. Dat van klinkt het als, een, de... als een bomvol programma, ja. Nou ja, Bob vol. Ja. Je moet altijd opletten dat je niet uh, te veel uh, hooi op je vork neemt en dat je een uur eerder moet beginnen. Dat is het is altijd erg handig. Nee, precies. Hey, en uh, heb je vaak kunnen mensen al de playlist en de dingen die je hebt uh, gedaan, die kunnen ze al vinden op Facebook, geloof ik? Ja, staat uh, op de Facebookpagina van Alternative Event, daar staat het uh, hele zwicky eigenlijk op. Super. En dan is het altijd weer een uitdaging om dat binnen een uh, twee uur allemaal uh, weg uh, te draaien. <laughs> ik denk dat het wel gaat lukken, want uh, ik uh, tel zo even uit mijn hoofd. 14, 15 acts, nou, dan moet het wel mee uh, lukken. Ja, dat zou moeten lukken. Dat, uh, nou, ik, ik ga er alvast eentje voor je doen. En dat is uh, Felina Alleen. Dankjewel, Jaap. Ja, is goed. Oké. Okay. Okay. Hoi. ik. Weet dat ik...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 ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, en het is natuurlijk donderdag, dus dat is Throwback Thursday. Dus ik heb de tijdmachine aangezet. En eens even kijken waar we terechtkomen. We komen terecht in. December 1992, Naughty by Hip Hop Parade. naar een uh, gewoon popnummer. Nee, we gaan ook even kijken in de, Bure, de, de grotten van het Eurovisie Songfestival. Vorige week hadden we al een nummer uit uh, IJsland. Dit uh, was uh, t uit heel lang geleden. Nou, het is lang geleden. En we gaan terug naar het jaar 1998, toen uh, Edcilia Romli voor, uh, voor Nederland uh, uitkwam. Met, uh, en uh, dat niet, niet deed. want na t was zij uh, in 1998 dus de best scorende met een vierde plaats met het nummer... Helemaal een aarde. Het is hier CD-Rombley met Hemel en Aarde, 1998. Hey, um, uh, de volgende is een, is een nieuwe single van iemand die we misschien wel kennen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet zo kenner als Jaap... die overal en al ergens uh, de prachtigste nummers vandaan had. Maar uh, dit is dan wat, uh, misschien wat commerciëler. Maar je kent misschien Raffi nog wel. Hij heeft in 2018 meegedaan aan The Voice. Nou, heel veel uh, artiesten die, uh, die, die, die worden daarna een beetje stil, maar hij niet. Hij bracht uh, vorige week een nieuwe single uit. En uh, ik laat hem voor. Close to my eyes. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Turn it to the mountain now I will miss you baby Time to make a move somehow Blow away the wind Cities, well they take their time Time to make you crazy So let's go catch this plane right now Party while we can Cause you got me moving And I don't know what it's all about And I'll lie with Oh, is ZFM. Raffi met uh, Close My Eyes. En dat is alweer de ene laatste. We hebben nog geplaatst voor één plaatje. En dat is Ulst uh, Sinclair met Good Time. Maar uh, niet voordat ik uh, gedacht zeg. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat het was. Hopelijk uh, luister je volgende week weer. En uh, denk eraan. Blijf berichtjes insturen. Als je ideeën hebt voor de top drie. Wie je wat waar. Of uh, voor andere onderdelen van het programma. Of als je je over je droom wil komen vertellen. Hou me in de gaten via Instagram. Uh, ZFM Live underscore dromenzee. En hier is de laatste van deze week. Smile Bill Sinclair, good times. No more, they just stand out there on the floor. I bet you think you look cool. Look cool. Yeah, they don't play no more slow cuts. Everything is stirred up. I bet you think you look cool. Look cool. Uh. I'm not the one to rain on parades, but you in the club in some shades. What is going on nowadays? This is why I stay in the. I'm better off parked on the couch 'cause I wanna have fun when I go out. Oh yeah. Oh, I work hard all week. All week. I put in 50 hours with no sleep. So when Friday comes, I might just go out. Go out. Put on my Sunday best and show Show up. I just wanna have a good time. That much, but when I do, it's so clutch The Lord knows I need a break Oh, why is everybody tough? We got call it bluff I think I've had enough Get a DJ 20 bucks Tell them play them cuts I think it's time that we change it up Come on, oh. I'm not the one to rain on parades But you in the club in some shades What is going on nowadays? Nowadays This is why I stay in the house Ik moet duidelijk nog leren om even goed uit te komen. I Dit gaat eh, van hier, komt het journaal. Dankjewel dat je luistert en tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.